Uh, geëindigd bij, uh, bij de start van Nasmak, de D-Days waar jullie optraden. Ja. Maar jullie hadden nog geen muziek uitgebracht in die tijd, denk ik. Het, of, uh, nee, dat, ook... nee, nee dat, klopt. dat klopt. In de tijd van de D-Days hadden wij nog helemaal niks. Nee, dat ook nog je had nog niet eens voldoende nummers, uh, wat je net al aangaf. Jullie moesten hard aan het werk. Ja, ja maar er is heel veel... Uh, of uh, uh, uit die tijd is er uh, uh, natuurlijk helemaal heel veel nooit uitgekomen uh, op plaat, uh, nee. wel vastgelegd, maar uh, ja, ja, ja, ja er, we hebben altijd heel veel repetities opgenomen en uh, af en toe duikt er wel eens een optredentje op, heel af en toe. Ja, dus we kunnen nog een hoop muziek uit die tijd verwachten. Nee, dat denk ik niet. Nee, nee. Nee. nee, nee. Kijk, we hebben... Een, ik weet niet of je dat weet... Maar we hebben... Um, ik denk dat het 81, 82 was. Hebben we een... Uh, uh, een cassetteserie uitgebracht. Oké, okay, dat nee, weet ik niet. Indecent Exposure heette dat. En dat, uh, die verschenen per twee. Dus Er zijn, dus, er zijn drie edities geweest... Ieder van een C90 en een C60 okay. tegelijkertijd. Uh, tegelijkertijd. En um, daar, daar zijn wel heel veel van dat soort fragmentjes op terechtgekomen. Da daar stonden dingen heel, heel, stonden repetitieopnames uh, okay. in, ja. uh, opnames van, van optredens, uh, opnames die we maakten in de kleedkamer als we zaten te wachten. Uh, dat zo. soort dingen ja. uh, in de huiskamer uh, daar zaten te pielen dat soort dingen, dus meer, meer als een cassette dagboekachtig ding en, uh, ja. maar dat, uh, dat is wel genoeg ze ja. <laughs> <Ja. Helemaal laughs> wordt ook niet heel uitgebracht uh. mm, nou er nou, is, de is um, die ligt hier niet bij maar we hebben uh, uh, Beautiful of Scenery uh, is uitgebracht dat is een compilatie van, uh, van nummers van Indecent Exposure. Dat is uitgebracht door Collectible Vinyl. Ken je dat? Ja. Van Jan Ensing. Alt maar. Um, nou, er zijn er, denk ik, we toch al gauw 18 van verkocht, denk ik. Ja. <laughs> <In> binnenlopen, lopen? Ja. <laughs> nee, ik weet het niet waar. Dus, uh, nee, dus ik denk niet dat het uh, verstandig is zet zou zijn om dat, dat opnieuw uit te, uur te, uur te beigen. Beigen. Nee, nee, nee. nee. Oké, okay. maar jullie stonden op, op die D-Days. En uh, op een zeker ogenblik is er uh, iemand... Jullie zijn uiteindelijk volgens mij bij Plurix uh, terechtgekomen. Ja. Hoe zijn jullie daar dan mee in contact gekomen? Zijn jullie benaderd van, nou ja, uh, of zijn jullie zelf op zoek gegaan? maar Plurex was het label waar Wally van Middendorp... Uh, ik, ik moet heel erg bekennen dat ik niet meer weet hoe dat contact tot stand is gekomen. Uh, maar ik denk wel dat Wally... Uh, Wally, die denk ik uh, was ook wel bekend met die D&D's. Ik denk dat hij ons gespot heeft. Maar ik durf niet mijn hand voor in het vuur te steken. Nee. Weet ik niet. Maar jullie zijn daar wel geland Ja. En... Maar ik heb Plurix wel veel, veel vaker gehoord. Was dat een belangrijk iets? In, uh, dat was een ja. Amsterdamse in uh, Ultra, label. In Ultrakringen. Ja. Ja. Ja. Ja. Als, als je in de bubbel zat, was het het allerbelangrijkste label ter wereld. Oké. Okay, Na Factory ja. natuurlijk, maar was, daar leunde het ook een beetje tegenaan. Oké, okay. ja. Ja. De tapes zaten er ook op. Ja, tapes. Was ik, waar was ik groot fan van trouwens. De Eerste plaatjes uh, zaten daarin. Hè? Ja, die, ja, die eerste platen die heeft ons allemaal zeer geïnspireerd. Die waren live, waanzinnig ook. Ik weet niet of, ja. Ik heb ze nooit gezien, maar ik heb wel de platen. Geweldig. You Just Can't Sleep, in die periode. Dat is, dat, een beetje te vergelijken met, um, voor mij dan, alleen met toch misschien Dat ook van die... Onrustige, verontrustende muziek is. En uh, Ja, heel intelligente muziek. En ook, die hadden heel goede, dat is ook precies wat ik goed vind aan de softmachine. Die hadden de. op een bepaalde manier heel ruw en eenvoudig, maar ook super intelligent en doorvrocht en die combinatie in okay. in één act, dat, dat is dat is een fijne combinatie vind ik. Over zijn is dat wij niet buiten jullie nu wijs ik naar de mijn gesprekspartners. <laughs> ja. Buiten jullie geraken, ja. wij ja, willen ja, gewoon ja. graag eens een keer een wat jonger publiek aanspreken, omdat wij denken dat die muziek die wij nu maken dat die gewoon de potentie heeft om jongere mensen aan te spreken. Okay, ja. En wij houden heel veel van die oude mensen, daar gaat het niet om voor onze leeftijdsgenoten, moet ik dat zeggen, ja. maar eh, ongeveer. Maar dat is het enige waar wij uh, uh, niet zo goed uit raken. Oké. Okay. Want jullie zijn nooit echt beroemd geweest de zaakjes? Nee. Dat hoeft ook niet. We niet nee? heel erg beroemd te zijn. Maar, maar nee, dit is wel... Waar doe je het dan voor? Wil je ervan kunnen leven of zo? Of uh, is muziek? Mm. Nou, dat is nooit, uh, dat is nooit uh, het idee geweest. Nee? Oké. Okay. Nee, kijk, ik bedoel, uh, het is fijn als je ervan kan leven, maar um, uh, pff, ja, dat, nu spreek ik gewoon voor mezelf, want hier hebben we het eigenlijk nooit over, maar ik moet er toch ook niet van denken dat het zo uit de hand loopt dat ik niet meer gewoon sta zou kunnen. <laughs> dat zou ik echt niet fijn vinden. Ja, dat lijkt me en ik ook droom ook niet van, ook niet van, de, van uh, spelen in de Serbodoom. Nee. Maar je kan er wel van leven, begrijpen. Nou... Dat kan ik niet beoordelen, want ik ben, uh, zeg maar, uh, ik was, uh, uh, nou laat ik zeggen, ik weet niet hoe het was, ja, 37, 37, 37 okay, ja, yeah. toen ik eigenlijk, uh, wist ik toen nog niet, maar het bleek achteraf, de overstap, of eigenlijk begon het. Ik ben in 1983 uit uh, NASMAK gegaan, en yeah. toen ben, heb ik even een beetje een hele vage zoekende periode uh, doorgemaakt. En het, begin, eind, eind jaren 80, begin jaren 90, begon ik toen in het theater. En dat, dat okay. is eigenlijk yeah. die, die stroom die is, die is doorgegaan. Daar, oh. daar kreeg ik steeds meer voet aan de grond, yeah. en daar kon ik me in bedruipen. Okay. ik bedoel dat was rond ja, ja. 1990 dat ja. mijn uh, accountant zei van zou je niet eens overwegen om zelfstandig uh, gewoon okay. uh, toen zzp'er had je toen nog niet maar nee, gewoon zoietsje. zelfstandig okay. dus uh, ja. sinds die tijd kan ik ervan van leven ja mooi uh, ja dat ben ja, ik ook account. dat ja. is een van de weinige dingen in mijn leven waar ik echt trots op ben ja. want totaal geen uh, ik ben totaal niet geschoold uh, dus dat, uh, ik ben niet afgemaakt, hè? Dus... Nee, ik maar ik heb de... geen muzikale okay, schooning dat gehad. Niet. Ah, uh, uh, uh, oké. Okay. Ik, ik bedoel, ik ben gewoon ja. een, een, een, een primitivo uh, echt. In, in, ja. En dat is ook echt zo. Autodidact klinkt mooi, hè? Autodidact, <laughs> ja, dat is ook waar. Maar ik beschouw mezelf ook als een primitivo. Ik ben echt, maar dat klinkt alsof je bewust... Uh, je niet... ...verder wil ontwikkelen... ...maar gewoon vertrouwd op je eigen... Nou, het is dat het me niet interesseert... ...of interesseerde... Uh, ik, ...ik was niet geïnteresseerd... ...in uh, dingen heel erg... Nou, ja, onaf, uh, om, ...om dingen heel erg af te maken... ...en te polijsten... Uh, ik, ik, ik, ...ik was als, altijd gecharmeerd... ...ik ben altijd gecharmeerd geweest... ...van, uh, van een beetje ruwe randjes... Uh, ...dat nodigt niet uit... tot. Uh, ja, verdiepen of zo, ja. Nou, verdiepen... Uh, in ieder geval niet in technische zin. Oh, nee. De techniek heeft me nooit zo geïnteresseerd. Dat is natuurlijk stom, want... Uh, als je het wel beheerst, dan heb je de keuze. Hè? Ja. Als je wel... Uh, en dus, dus ik heb mezelf Vaar, die keuze... Ja. Heb ik me wel ontnomen, maar... Daar ja. ja, ben je tevreden mee, ja. Ja, daar ja, ben ik wel tevreden mee. Ja. Hoe zou je jezelf typeren? Ik, ik beschouw mezelf als iemand die... Um, in tegenstelling... Je hebt heel veel mensen die zijn goed in één ding. En dat ontwikkelen ze heel ver door. En, uh, en ik, ik ben... Uh, uh, uh, een heel klein beetje goed in heel veel dingen. Oh, Oké. Okay. realist. Ja. ja. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk uh, de beste samenvatting denk ik, van mijn hele... Ja, ik heb een beetje hekel aan het woord. Carrière, zo Hmm, nou maar ja. de weg die ik heb afgelegd, want dat heeft ook te maken met het feit dat ik, uh, ik als, je, als je in theater werkt, dan um, als je geluk hebt kun je, kun je je eigen ding doen. Dat geluk heb ik heel veel gehad, dankzij de mensen die kennelijk dingen in mijn werk hoorden, dat ze aansprak en daarvan hielden. Nou, dan, dan hielden ze dus ook van dat onaffen, want ja. dat kan je niet ontgaan zijn. En... Um, maar je moet natuurlijk ook een beetje. Je, je kan niet in iedere voorstelling dezelfde muziek stoppen. Nee. Je moet ook een beetje. Je hebt, je hebt ook de, Het gebeurt ook vooral om je heen waar je op reageert. Ja. Waar je je keuzes op baseert. Dus uh, de muziek voor de ene voorstelling. Uh, uh, ...komt totaal van die van de andere... Ja. Okay. ...van de volgende... ...en daardoor heb ik ontzettend veel uitroeken... ...van de muzikale ja. spectrum okay. ...binnen mijn vermogen dan... Ja. ...kunnen verkennen. Ja. Maar, maar, maar je, voelde je niet de beperking dan ergens... ...van, nou ja... Uh, ...je moet een bepaalde voorstelling... ...een dansvoorstelling, uh, noem maar op... ...daar moet je dan iets mee... ...en dan zijn er waarschijnlijk ook verwachtingen... ...vanuit, zeg maar, het dansgezelschap... ...van, nou we zoeken... ...mogelijk iets heel ritmisch... ...en het moet daar nog voldoen, daar nog voldoen... ...vond je ja. het dan niet moeilijk om dat in te vullen... ...of hadden zij soms verwachtingen dat jij... Uh, uh, ...nou ja, als, als muzikant... Uh, uh, ...daar invulling aan kon geven? Was dat, is, is dat zo? Ik heb in mijn hele loopbaan... ...maar één keer... Echt ...maar we hebben toen zelf besloten... Uh, ...me teruggetrokken... ...uit een voorstelling... ...omdat ik dacht van hier voel ik helemaal geen klik... En hier voel ik ook geen vertrouwen. En uh, in bijna alle andere gevallen uh, heb ik gewoon kunnen doen wat ik, waar ik zelf op dat moment in, in geïnteresseerd was. Dus ja, dat, maar dat is ook weer zo'n echt zo'n man. Ik heb echt, dat zei ik al, ik heb heel veel mazzel gehad. Er zijn een paar mensen... Ik kan, uh, aan de hand van mensen waar ik mee samengewerkt heb, kan ik wel een aantal piket... Oh, ja, ja. plaatsen ja, ja, ja, van, okay. oh, maar dat is heel beslissend geweest voor mijn ontwikkeling. En dat. En, en, en die, bedoel, ik zeg dat, maar ik bedoel die, die persoon, die persoon, die persoon. Er zijn een aantal. En ja. Okay, uh, yeah. Volledig vertrouwen. En uh, dat is fantastisch. Maar dus dat heeft wel gemaakt dat ik een. Uh, ja dat, ja dat ik ook wel ook voor mezelf ja, een ja. beetje moeilijk te plaatsen ben dus je bent meer dan de meneer van nasmak veel meer, ja, meer eigenlijk ja. Ja. ja dat zeker ja, dat, dat, ja in ja. wezen is dat als je zeg maar in tijd uh, als je de tijd uh, dat ik ermee bezig ben geweest mm -hmm. uh, als criterium neemt, dan ben ik gewoon eigenlijk de theatercomponist die, of, uh, die okay. ook uh, in ja. nasmak heeft gezeten kunnen we dat ook in een, een nummertje vatten een muzieknummer Fixing the Bride, fixing a bride okay. is een nummer dat uh, in, de, in de schitterende meme voorstelling, dat is eigenlijk gewoon een liedje. Yeah. En, en dat was de, de, zeg maar de slotmuziek van de voorstelling. Mooi, dan gaan we luisteren naar uh... ja, Fixing the Bride uit 2015. En, uh, ja, er is iemand tegenwoordig in huis die, die dat uh, doet. De vroegere gitarist en synthesizer speler van Naasmaak. Oh, dat is wel prettig als je alles in eigen hand hebt, hè? Ja, ik heb een zoon die probeert ook wat in de muziek te doen, maar die zegt, nou, dat editen en zo, dat uh, kan soms zo lang duren, hè? Moet je dan ook naast gaan zitten en keuzes maken. Dat ja, is ik denk, ja, ik vind het ook vreselijk hoor. Ik ja. ga ik heel erg aan mijn eigen oren en dan mijn eigen smaak ook twijfelen ja. als, ik, ja, vind uh, ik ook, ja. als ik dat moet doen. Dus, dat is dan inderdaad een nadeel hè, van mijn uh, uh, luiheid, hm. noem ik het dan maar. Maar is toch ook vaak de rol van een producer om daar... Ja. Om, ja. om die richting aan te geven van, nou, uh, ja stoppen. maar ook mensen ja. die geen producer hebben komen voor keuzes te staan Het ja. is toch wel fijn als je dan weet waar je je keuzes op dat ja precies, ja, maar ik bedoel als je dan een producer hebt die kan je dat, die, ja. die richting opduwen ja. en uh, zeggen ja. van ja maar uh, ja. zo gaat het waarschijnlijk niet werken ik ja. zou het anders doen of ja. geef aan van luister hier eens naar want misschien krijg je dan een idee van dat het dan uh, uh, beter ja. wordt ja. maar ja dat ik weet niet of het bij jullie zo werkt. Nou ja, het is dus wat dat betreft wel een, een, een, een leuke anekdote. Dat zeg maar voor um, kliks, dus, uh, dus wat onze meest bejubelde plaat is. Uh, toen die, uh, ik was niet bij de mix. Ik, uh, ik herinner me nog dat ik uh, behoorlijk gechoqueerd was uh, en uh, helemaal niet uh, amused. Die bas en die drums, die waren ontzettend prominent hè, op die plaat. En uh, dat vond ik uh, helemaal niet zo'n goede keuze, natuurlijk. Dat, dat was een keus die was uh, buiten, mijn, uh, buiten mij om. Uh, ja, ja, juist, ik was er niet ja. bij toen die keus nee. gemaakt werd. Mm -hmm, ja. Daar was ik toen helemaal niet blij mee. Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik, wat is dat een gouden greep geweest? Er, okay. Sowieso was dat een heel bijzonder uh, duo. Uh, die die bas en die drums die waren heel, heel anders dan... Anders. Okay. Dat was ja. Heel uniek, dus dat is heel goed. En ja, zoals ik er nu naar luister, dat, dat is gewoon... Uh, dat is gewoon helemaal oké. Okay. Maar ja, probeer ik te achterhalen waarom Forklix nou zo groot geworden is eigenlijk. Om ja. um te beginnen, zo groot is hij niet geworden. Hè? Nou, blijkbaar wel, wel toch? Nee. Ja. Nou, hij kreeg lovende kritieken. Ja. ja, ja nee, okay, nee, yeah. dit is het rare. De, Nasmak is, een, is wat dat betreft een, een raar verhaal. Want wij, waren, wij hadden een reputatie, een, een reputatie ja. in het clubcircuit. Op een gegeven moment volle zalen. Maar die platen, die verkochten gewoon amper. Ik nee, ja. bedoel, we hebben, we hebben, ik denk, als er een, iets is van 500 exemplaren van voor Krit verkocht zijn, zo weinig. Ja, oh, ja dat is katool. echt een grote shockerend. Ja, nee. Ja. nee, dus het is helemaal geen grote band. Nee, nee. En maar we waren ook bijvoorbeeld heel erg populair onder andere bands. Oh. We hadden een soort reputatie van ja. sowieso dat we wat, wat belangrijk was was dat men op een gegeven moment wist dat wij dat je nooit wist wat wij gingen spelen oké okay. als wij een, een nieuwe plaat uitbrachten dan speelden we dat materiaal niet meer dan waren we alweer al ja. de, de, de volgende ja, dus, en dat werd op een gegeven ja. moment ja, in die korte periode dat we bestaan hebben want het was nog maar heel kort maar dat, dat, dat werden dingetjes weet, dat werden, dat werden ja. dat, dat, die, die reputatie ook. hadden. Ja. Bye. Smiled when the gravity shackles were wild because something is Lifting along in the same stale shoes Loose ends, tying a noose in the back of my mind If you thought that you were making your way To where the puzzles and pagans lay Or put it together, it's a strange Hey, dus ja. weet je, als je zegt van doet het pijn, het staat zo, het, het schuurt, want het staat zo haaks. Als je, als je de recensies leest van die dingen, ja. denk je van nou, dat moet dat wel wat zijn. Ja. Dan denk ik van nou, dan is het wel raar dat het zich niet rondzingt. Dan blijft ja. het toch bij die paar mensen hangen die er heel enthousiast over zijn. Ik bedoel de reacties zijn fantastisch. Ja. Ja. Maar dus denk je dat dat dus ook niet te maken heeft waar we het net over hadden? Nee? Iedereen luistert via Spotify. Uh, het grote publiek, zal ik maar zeggen. Uh, en je hebt een aantal oude, vaak grijze knakkers... die dan nog mm. zaken op vinyl of zaken op cd kopen. Ja, je bedoelt dat het zo weinig verkoopt, of ja. dat... Nee, goed, maar, dat het, maar dan, kijk, je hoeft het niet te bezitten om het in je jaarlijst te zetten. Nee, nee, dat is correct, dat is waar, ja. Is ja. ja. ja. Dus, dus het gaat ja. mij niet om dat het, ja. het, verbaast me niet dat het, ja. eh, dat, het, dat nee, maar, maar, maar, maar, je krijgt, hè, de cd's, uh, Excelsior, ja. uh, recordings, Piet, eh, uh, ik zeg het nu goed, ja, Aan, ja goed. in combinatie met deze cd's ja. uh, je bent toch met Excelsior terecht gekomen ja, ja, uh, ja oké okay. ja, ja. ja vind ik toch wel ja, een soort van. Dat. ja goed ik bedoel ik vind het ook hartstikke goed klinken hoor uh, ik, uh, ik bedoel ik vind het hartstikke fijn maar het, het heeft weinig consequenties maar laten we een nummer draaien van een van die drie cd's dus uh. ik wil eigenlijk een uh, nummer van de laatste uh, Booby Twist. Ja, dat is een leuk nummer. Kun je er iets over vertellen? Nee. nee. Nou, en, ja, wat zou ik het over kunnen vertellen? Het is niet een hele woke titel, hè? Ha. Zeg je? Het is niet een hele woke titel. Waarom niet? Nou, Booby Twist. Wat, wat voor beeld heb je bij Booby Twist dan? Ha. Borsten, denk ik. Ja, ik zie bewegende borsten. Ha. Booby Trap, daar gaat het ook niet over borsten. Nee, maar. Nee, Booby heeft ook een betekenis, uh, foppen. Booby Twist, de titel, Booby Twist, uh, vergeet maar die borsten. Uh, het gaat gewoon over. Uh, ja, ik, vind het, ik ga er niet de tekst uitleggen, want het, het is hetzelfde als een mop uitleggen. Dan, ja. <laughs> maar uh, er zit een omdraaiing in de tekst, en dat is de, waarom het Booby Twist. Dan uh, gaan we er naar luisteren. <laughs> ja, dan gaan we proberen <laughs> dat ze <te> ontdekken. <laughs> ja, ja, ja, ja. En als het niet te verstaan mocht zijn, ik weet niet hoe verstaan waar ik zing, maar uh, Nasmak.nl, daar staan de teksten uh, okay. te lezen. Jullie zingen alles in het Engels. Of initiieel ja, ook in het Nederlands. Ja, ik, ik heb ook een, uh, we hebben ook een Duits nummer. Een uh, uh, okay. uh, paar zelfs. Uh, de volgende komt een Duits nummer. En waarom Duits? Omdat het zich aandiende in het Duits. En daar heb je inderdaad okay. gehoord. Dat is waar. <laughs> ja. Ja. <laughs> okay. dat, dat diende zich aan in jouw hoofd? Of? Ja, dat diende ja. zich aan in mijn hoofd. Ja. En geïnspireerd ja. door iets of? Kristalnacht. Oké, okay, ja. Of eigenlijk ...eigenlijk... eigenlijk um, culmineert dat nummer in een in, kristalnacht-fragment, in maar uh, het gaat eigenlijk gewoon over uh, uh, wat er zoal onder de vlag gebeurt. Waar ook, in welke klanten nou... maar het rommelt onder de vlag. Dat is een beetje okay, een korte ja. samenvatting. Van, van dat nummer. Maar dat krijgen we binnenkort te horen? Ja, oké. Okay. Ja. Ik kan het nu al laten horen, maar, bedoel, uh, maar de luisteraar moet er nog even op wachten. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, dat is een mooie ja. boek. Ja. Ja. Ja. Ja. Een klithanger. Ja, ja, maar het is het, het wel, het, het wel vrij uniek, want uh, ik, zo, uh, zo concreet uh, schrijf ik, uh, ik nooit uh, eigenlijk, of zelden Oké, okay, concreet bedoel je gewoon dat onderwerp? Die ja, natuurlijk. Dus maatschappelijke thema's in ja, ja, ja, uh, ja, ja. Je, je werk. Uh, ik zie, op, beschouw dit echt als een protestzoon. Oké, okay. ja. nou, dat maakt ons wel nieuwsgierig. Ja. Ja. Ja. Wat, voor de rest van je werk niet, het is gewoon een beetje liefdesnummers en zo. Nou, uh, ja, liefde ben ik ook nee? niet zo heel erg goed. Okay. Nee. <laughs> nee, ja, god, ja... ...van alles wat, een dagelijkse ja, leven. alles wat. Ja, het, het, het is toch... Eh, uiteindelijk is het allemaal terug te voeren... ...op eh, liefde voor taal. Oké. Okay. Ja, voor ja. taal. En, um, en het is toch... Um, ...wat ik al eerder zei... ...ik beschouw... ...pop... Um, pop liedjes ...of popteksten... ...beschouw ik toch ook als... Uh, instrumentaal materiaal. Ja. Dus ik... Uh, De stem als instrument. Ben, wat dat betreft is uh, uh, zeg Annie maar, uh, M. G. Schmid, een grote inspiratiebron van mij. Die, die, als je die gedichtjes van haar leest, dat is gewoon zonder muziek erbij al muziek. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, en dat, uh, ik, dat is niet zo dat ik zeg maar uh, dat las en dat van dat ga ik ook doen, maar ik herkende heel, heel erg veel. Uh, um, ik herkende een benadering. Ja. Of een gewoonte. Of een... Nou, dat vind ik ook van de Beatles hoor. Ja. Bijvoorbeeld de tekst She Loves You, jee yeah, je. Yeah. Dus ja, ja, tekst, ja, ja, het ja nee, tuurlijk, ideaad, ja. het is ook niet Ja, nee, Het is ook niet zo uniek. Dus hij, ik bedoel, popmuziek is daarvoor een grote tuurlijk, rol op gebaseerd. Ja. Ja. Dat, nou, dat hoeft het ook niet. Nee. Maar, uh, ja. ja. Ik zou niet zo goed een, uh, verder kunnen zeggen. Uh, zeg maar één maar... lijn kunnen trekken van, nou, mijn, mijn teksten gaan meestal over dit of dat. Nee, dat ja. ik niet get you too, and if I don't watch out, you know they're gonna get me too, telephone, telephone, telephone, telephone, uh, uh, uh, uh, well I strangled the car, and ripped it off with the phone, and I saw the phone, and I saw the twinkling lights, and it must have been rats, cause it sure was a drone, sure was a drag, paper and wire kept my brother and my sister too, and if you don't watch out, you know they're gonna get you, and if I don't watch out, you know they're gonna get me too, telephone. I strangled and I ripped the cord and I saw the bone and I heard these tweeting things and twinkling lights and there was nobody home. Well, all the, those nerve endings coming out of the bone. Telephone, telephone. Well, I ripped the cord right out of the phone and I saw the bone. They're the Cleveland white bone telephone. Paper and wire kept my brother and my sister too. And if you don't watch out, you know they're gonna get you. And if I don't watch out, you know they're gonna. Get Telephone, telephone, and I can't get away, and I can't get away. It's like a grey hatter at the end of the hall. It's like a plastic-horned devil. Wat zelf een mooi brugje naar de volgende vraag. Jouw toekomst. Wat ga je nog doen? Waar? Wat wil je? Wat zijn je dromen en je verwachtingen? Nou, voor dromen en verwachtingen ben ik een beetje te oud inmiddels. Nee, no? dat is niet waar. Nee. Nou, in ieder geval, ik, er is niet iets waarvan ik droom. Nee, ik vind het heel fijn om weer met een aantal van de jongens van uh, Narsmak en meisje uh, weer muziek te maken. Uh, nou, de, die, uh, ja. die cd's uit te brengen. Daar ligt nog aardig wat materiaal voor nog een paar. Oké. Okay. En, um, en die gaan er ook komen? Ja, ja bedoel je... Dat is wel, de, dat is wel de, het plan in ieder geval. Dus ja. niks wat erop wijst dat het niet zal gebeuren. En we hebben natuurlijk uh, een, een nieuwe verrassende wending: wat, dat we in november optredens gedaan hebben. En uh, dat tot mijn eigen verbazing. Ik dacht dat, dat. Ik had eigenlijk verwacht dat het een soort afsluiting zou worden: okay. van nog maar één nee, keer ja. proberen om erachter te komen dat het niks is, maar het was wel wat. Nou, kijk eens. Dus, ja, dat, ja. dus dat, daar werd ik wel heel erg uh, blij en opgewonden van, Ja. dus dat, maar om dat nou een droom te noemen, nee, ja, uh, ja, ja. nee maar, maar daar zou ik wel, uh, daar ja. zou ik met veel plezier wel uh, voorlopig mee doorgaan. Dus jullie gaan ja. ook weer optreden? optreden ja, ja, de, de, de, de, de, we zijn het erover eens dat we het allemaal leuk vonden, dus. Uh, ja. Dus uh, die wens is er wel, ja. Ja, toch hoor. Ja. Maar, de, we moeten maar kijken, want... Uh, <laughs> ja, daar moet je kijken, dan ook ja. maar weer natuurlijk ja. tussenwurmen. Ja. Ja. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk... Uh, ja, dat, dat, dat verhaal van die, uh, van die uh, nieuwe optreden... Van, die, op, van dat optreden... Is dat we... Dat is, dank dat, allemaal aan... Het, want we zijn, dat, dat plan, dat bestaat al heel lang, mm -hmm. uh, voor die, uh, ja, we noemen het A Dance Night with Nasmak, omdat we dachten, oh. we willen niet meer, we willen niet meer als bandje zozeer optreden, maar we moeten een andere vorm vinden. En wat we dus bedacht hadden, is we, we, hebben, we hebben heel veel nieuwe nummers gemaakt, uh, maar dat hebben we allemaal zeg maar, uh, op afstand gemaakt hè? dus uh, we zijn niet ja, we, zijn, we, zijn, wel... Ja, we ja. zijn wel een aantal keren bij elkaar ja. geweest voor, of dingen dat ik ja. ergens heen ging om het in te zingen of, of zo, maar grotendeels toch thuis gemaakt we dachten het zou misschien een leuke, uh, leuke manier zijn, omdat tegenwoordig toch heel veel DJ-achtige situaties, ook binnen bands hè, dat er toch ja. gewoon het Band loopt of zo. Anyway, um, het zou leuk zijn <laughs> om, om nummers, die, die aantal, een aantal van die nieuwe nummers uit elkaar te halen in losse componenten en die dan live met het publiek weer in elkaar te DJ'en. Oh, oké. Okay. Ja, yeah, apart. Dat was, yeah. het, dat was het idee. Okay. Yeah. Uh, en dat, dat plan dat hebben we al een paar jaar, zeg maar, liggen. Alleen dat kregen maar geen handen en voeten, totdat Toon een, uh, een maand of vier geleden uh, een Eindhovense muzikant tegenkwam, uh, Richard van Kruisdijk, en zij aan de praat raakte en dit plan ter sprake kwam en uh, bleek eigenlijk al, al patent dat hij heel, heel goed zou zijn om dat Oh, okay. yeah. En yeah, dat heeft een enorme voor ja. veroorzaakt, Leuk, ja. omdat hij ook hij, is ook, hij doet ook visuals, hij is een enorme okay. duizendpoot, hij is technisch heel goed, uh, heel enthousiast. En uh, door hem kwam er weer ineens een hele goede. Uh, al, al die dingen waar we ons uh, uh, yeah. zorgen over maakten van ja, maar moet er moet ook nog licht komen, ja, wie moet dat dan weer doen? En ineens was uh, ja. uh, uh, een lichtman, die bracht ik dan in, uh, uit mijn theaterverleden, en een van de beste van Nederland, die ineens bleek dat hartstikke graag te willen doen, okay. die ik eerder niet durfde vragen ja, oh, ja. goed ja. Ja. Ja, ja, ja, dat soort dingen en, en een hele goede geluisterd dus eigenlijk zijn we opeens klaar om, uh, om ons te presenteren het ja, was gewoon hartstikke leuk, ja. het publiek vond ja. het geweldig ja, licht, ja. Ja. Ja. dus nou ja nou, die droom die was al bijna opgegeven oh, kijk, uh, nee, maar, droom, maar, maar, maar ik meen het serieus ja. ik dacht echt ik dacht echt we gaan het nog één keer doen en dan komen we er vast achter dat het toch niks voor ons is Nee, het ja. was goed ja. het te ja. om te horen. Ik vond het hartstikke te gek om te doen. Ja. Ja, dus, uh, ja. Ja. Dat ik heb uh, dat uh, mijn, uh, mijn motto was, uh, speel ik nou gitaar, speel ik gitarist. Ja, dat is ook mooi. En, ja. en, ja. en, en dat, was, dat was niet koket bedoeld. Uh, dat, dat, uh, maar op een gegeven moment dacht ik van ja, er zit wel een hals op die gitaar, maar die, ik, doe <laughs> ik doe er eigenlijk niet mee waar wat die, wat die voor bedoeld is. Maar. Ik kan net zo goed wel uh, instrumenten zonder gitaar. Uh, zonder, zonder hals. Uh, uh, hals. instrumenten, zonder ja. hals gaan spelen. Nou, dat is. Uh, daar kreeg ik uh, vrij snel de kans toe, want ik was uit Nasmaak uh, gestapt omdat ik Dirk was tegengekomen, Dirk Polak. En. Uh, uh, nou, wetenschappelijke sympathie, uh, zin om dingen samen te doen. En toen raakte Nasma net een beetje in, een, in deze periode okay. mm -hmm. en uh, ging allemaal heel moeizaam. Nou, en na een hele tijd heel turbulent en heel enthousiast en creatief voelde ik dat het allemaal een beetje stroperig ging. En dus toen had ik het gevoel van ik moet het, moet iets, moet het ergens anders gaan doen. Uh, ging ik bij... Uh, Ging ik dus de afspraak verlaten en met die idee ging mijn Dirk verder. Maar ja, je weet, Dirk heeft verteld waarschijnlijk. Ja. Uh, uh, een verslaving, uh, ja, een ja. Ja. Ja. ja, nou, daar wilde ik dus ver van weg blijven, want ik ben denk ik ook heel verslavingsgevoelig. Dus, uh, dus dat was het einde verhaal. Dus toen was ik naar Amsterdam verhuisd, eigenlijk daarvoor, maar ik had eigenlijk niks om handen nee. en toen werd ik gebeld uh, na geloof ik een half jaar door twee jongens uit eindhoven uh, of ik zin had om met hun uh, iets te gaan doen een, een soort multimedia project oh. en uh, dat was een drummer ja eerst even uh, dus ik heb daar, daar heb ja op gezegd ik kende hun, ik ken ze alle twee en ik wil heel graag met hun werken uh, en toen uh, hadden we als uitgangspunt voor de muziek... ...dat ieder zijn eigen instrumenten zou bouwen, maken. Oh. Want het was een drummer, een ja. blazer ja. en een snare jongen. Dus dat was voor mij een, uh, een, een, een aanleiding om daar uh, ja. eventjes een, een, uh, een slinger aan uh, te geven. Ja. Ik deed het al een beetje, maar uh, dus in die periode heb ik dat gedaan. Maar nu terugkijkend... Uh, zie ik het toch ook een beetje als een doodlopend spoor? Maar ik heb het wel gedaan. Het, zit, ja. het is een onderdeel van mijn verhaal. Ja. En het, uh, ik heb, ja, nou, ik heb er geen spijt van, maar het is niet iets waar. Ik vind mezelf niet in de eerste plaats een, een instrumentenbouwer en geluidskunstenaar. Ja. Nee. Wat ja. ik toen ja. graag wilde zijn. Ja, Joop. Uh, Hartstikke bedankt voor dit interview, voor alle goede en mooie en leuke informatie. Graag gedaan. Ja, leuk.